4 uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Brandweermannen maken zich zorgen om hun veiligheid. En de onze. Dat meldde een vandaag eerder. Minister Opstelte komt nu in actie, zegt hij. Maar hebben ze daar bij de brandweer ook echt wat aan? En geweld tegen ouderen neemt toe. Maar wat kun je als ouderen zelf aan doen? Dat en training vandaag. Straks in Radio 1 Vandaag. Nu het nos nationaal Ewout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 demonstranten en de oproerpolitie in Kiev vallen elkaar voorlopig niet aan. Ze zijn een bestand overeengekomen tot vanavond 7 uur Nederlandse tijd. De branden die al urenlang woeden op een plein in het centrum van de stad zijn meteen door de brandweer geblust. Er staan nog steeds veel mensen op het plein, maar het lijkt nog rustig. De Oekraïnse oppositieleiders gaan praten met de regering. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en wil dat de politie zich terugtrekt.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 Verkeersinformatie van de ANWB Keesquaks. De avondspits is begonnen. De meeste files rond Utrecht en Rotterdam. En op Van het Lang is de file op de a vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Die file staat tussen Breukelen en Knoop met Oude Rijn is 6 kilometer lang. Nog altijd de nasleep van een vrachtauto met pech. Vodafoon, goedemiddag, met Annabel. Ja, de Oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Eh, uh, ja...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 Radio 1 Avro Tros Radio 1 Vandaag Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Ouderen worden steeds meer afhankelijk van hun directe omgeving. Maar daardoor zijn ze ook kwetsbaarder. Geweld tegen ouderen neemt toe. En bezorgde brandweerlieden ze voelen zich niet veilig in hun werk. Wat doet de minister en is dat wel genoeg? Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Uit een enquête van een vandaag en op Vakabo nvv bleek begin januari dat ruim 80% van de brandweerlieden vindt dat de korpsleiding onvoldoende naar ze luistert. Geen fijne bedrijfscultuur dus, maar ook een serieus probleem omdat brandweerlieden bezorgd zijn over de veiligheid van burgers en die van zichzelf. kwart van de brandweermensen vindt namelijk dat de veiligheid voor burgers is afgenomen sinds de reorganisatie van de brandweer. We nemen u nog even mee naar wat sommigen van hen toen vertelden. Ik ben wel eens met, uh, met vier man naar een brand gestuurd. en Toen bleek het uiteindelijk dat we daar zeker zes man voor terug hadden. Maar ben ik niet gaan wachten totdat er anderen waren. Want ik moest naar binnen en dat heb ik dus ook gedaan. En er was ook een, een vrouw die hartstikke bang was dat haar man weer zou verbranden. Dus dan doe je dat toch. Maar later uh, ben ik daar natuurlijk wel weer voorop aangekeken. Want dat was dus niet de bedoeling. Laatst zat ik op een wagen in Scheveningen. Waarbij niemand uit Scheveningen zelf kwam. Niemand kende de weg. Je hebt wel een GPS-systeem, maar dat is toch anders. In Rijswijk ken ik alle straten...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 Over de gevolgen van de reorganisatie. Deze week sprak minister Opstelt over de brandweer en over de resultaten van de e vandaag enquête en Wij praten er nu over met Agnes Wolbert, tweede kamerlid van de Partij van de Arbeid, en Bertha Haas van Avocabo FNV. Allebei, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Wolbert, om met u te beginnen. Goedemiddag, eh, goedemiddag ook met Bertha Haas. Eh, mevrouw Wolbert, u heeft de minister gevraagd te reageren op de enquête. Wat was zijn reactie? Um... Dat hij hem kende en dat hij over deze resultaten onmiddellijk was gaan praten... met de mensen die in de veiligheidsregio zitten. Die hebben een soort dagelijks bestuur, de veiligheidsberaad heet dat. En daar heeft hij deze enquête besproken. En waar leidt dat toe? Dat leidt er in ieder geval toe dat, de mensen, dat, dat zij zelf nu ook gaan kijken... van hoe ernstig de zaak is op de eerste plaats... Uh, daar uh, heeft hij, hij heeft ook uh, het veiligheidsberaad op aangesproken dat, uh, uh, dat de veiligheid of, en de tevredenheid onder de brandweer uh, mensen in ieder geval moet verbeteren. Nou, en ik heb hem vervolgens gevraagd waar kunnen we dat dan uit zien en gaat u dat ook meten en gaat de Kamer daar uh, dan op de hoogte van blijven. Want ik wil, ik wil dat gewoon wel op de voet kunnen blijven volgen. Maar hoe gaat hij dat dan verder meten en vinger aan de pols houden? Nou ja, gebruikelijk is tevredenheidsmetingen onder medewerkers. Zelf vind ik, ja, dat is wel een objectief gegeven. Maar eigenlijk gaat een tevredenheidsmeting is natuurlijk het einde van een proces. Wat je wil, is dat de cultuur in die brandweerkazerne... zijn organisaties waar de cultuur niet goed is. Maar je wil je dat dat verbeterd wordt. Hè? Dus dat er beter met elkaar contact is. Dat er beter contact tussen de leidinggevenden en de mensen die het werk doen is hè, Want dat was een van de ja, klachten. Maar goed, dat bleek natuurlijk allemaal uh, al ja. uit de enquête, toch? Ja. Ik bedoel, uh, er was grote onvrede over de bedrijfscultuur... nauwelijks ja. contact met de leiding, veel ja. bureaucratie. Ja. Dus wat valt er dan nog te peilen? Nou, ik kan me goed voorstellen... Uh, dat uh, ik ben zelf ook leidinggevende geweest... dat als je deze uh, klachten hoort... Uh, dat je zelf uh, uh, ook uh, gewoon uh, de organisatie ingaat... om uh, met de mensen te praten van uh, hoe ligt het hier... Uh, mijn conclusie was uh, van dit onderzoek ook... dat de ene kazerne verschilde met de andere. Hè? Dus uh, uh, dat heb ik ook uit de reactie zelf... Uh, uh, na aanleiding van dit onderzoek in mijn mailbox gezien. Dat verschilt. Uh, de minister zei zelf dat hij in uh, Drenthe en in Limburg was geweest. Hij had naar gevraagd. Daar waren mensen tevreden. Ik denk, ik zou als leidinggevende uh, zelf uh, goed met mijn medewerkers willen praten... hoe in die situatie en zijn situatie... ...de zaken ervoor staan. Ja. Dat, is, dat is een mooi begin van een gesprek, zou ik zeggen. Bert ja, de en Haas van Advocabo FNV. U hebt dit gehoord, wat mevrouw Wolbert zegt... ...van wat uh, minister Opstelter nou weer heeft gezegd... ...en dat mondt dan uiteindelijk weer uit... ...in een dus tevredenheidsonderzoek. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben natuurlijk blij dat de zaak nu aandacht heeft van de minister... ...en dat hij ook bij de veiligheidsregio's aandringt op verder onderzoek. Maar... Ik heb niet de indruk dat hij begrepen heeft wat de ernst van de boodschap is. Want wij zijn niet op zoek naar een nieuw uh, tevredenheidsonderzoek. Er zijn heel duidelijke signalen vanuit de brandweerwereld dat, uh, uh, dat het met de risico's de verkeerde kant op gaat. En uh, daarvan zijn allerlei voorbeelden genoemd al in het onderzoek. En een tevredenheidsonderzoek heft daar niets aan op. Hey, van de week maar, heb ik nog gehoord ik dat ergens in het... Daar ben ik natuurlijk heel erg met u eens. Ik zei ook een tevredenheidsonderzoek is eigenlijk het eindpunt van alles wat je daarvoor hebt geïnvesteerd aan verbetering van de communicatie. Uh, horen waar de schoenen brengt, daar verbeteringen in aanbrengen. Ja, maar vrouw, hè, dat woord, gaat er allemaal vooraf. Dat heeft u net uitgelegd, maar ik wil nog even van meneer De Haas graag horen wat er dan wel moet gebeuren. Nou, de, de signalen die er in dit land al zijn, die moeten serieus worden opgepakt. Ik heb van de week nog gehoord dat een ondernemingsraad zich ernstig zorgen maakt over de inzet van brandweerwagens met minder dan zes mensen. Hè, dus om met vier mensen op de wagen. Dat ze dat kenbaar hebben gemaakt aan de leiding en dat de leiding dat gewoon naast zich neer heeft gelegd en alsnog dat experiment gaat starten. Dat gebeurt nu anno 2014 nog steeds. Dus er wordt nog steeds niet geluisterd naar signalen van mensen op de werkvloer. Daar moet wat aan veranderen, daar moet op gereageerd worden. Vindt u dat mevrouw Wolbert wat beter de best moet doen? Ja, ik, ik, nou ja, ik geloof best wel ah, dat ja. ze het best doet. Maar ik denk dat ze de vinger op de zire plek moet leggen. Namelijk dat daar waar inspraakmogelijkheden zijn van werknemers... dat dat serieus genomen moet worden en dat die signalen moeten worden opgepakt. En we zitten niet te wachten op een tevredenheidsonderzoek. We, moeten, we vinden dat de ondernemersraden serieus moeten worden genomen. En dat ook de signalen van de vakbonden serieus genomen moeten worden. En daar zal, zal ook de politiek op moeten toetsen. En, en maar de minister moet moeten dat, bevragen. Dat, wat dat doet ze, hij daarmee? Dat zegt iedereen. Je moet je werknemers serieus nemen. Uh, um, en als je dat zegt... Ben je klaar? Nou, maar waarom gebeurt er dan niet? Ik kan nog een ander voorbeeld noemen. In, in de regio Brabant wordt er een duikersteam opgeheven. Dat is een besluit van de bestuurs van de veiligheidsregio om een, een duikteam op te heffen. Daarvan zeggen de werknemers, dat is een groot risico. Want mensen die onder water raken, kunnen op een gegeven moment niet meer gered worden. Want die deskundigheid ontbreekt. Ook dat signaal wordt door de bestuursregio genegeerd. Ja, zolang dat blijft gebeuren, denk ik dat we, uh, dat we met elkaar een, de verkeerde kant op gaan... en dat de veiligheid van burgers en brandweermensen op het spel staat. En u heeft een meldpunt geopend. Hè? Komen we daar dit soort meldingen ook nog steeds op binnen? Ja, dat klopt. Wij hebben in januari hebben wij het meldpunt geopend. Daar kan uh, op gereageerd worden via onze website van Apfacabo FNV. Daar komen de meldingen inmiddels uh, stevig op binnen. En dat zijn die meldingen van diverse aard. En we zijn dat aan het analyseren. En we komen op een gegeven moment ook met een uitslag. Maar daar komen ook echt serieuze signalen binnen in de aard die ik net heb genoemd. Er wordt niet geluisterd, maar er worden wel degelijk risico's genomen. Ja, misschien wordt er wel geluisterd, maar wordt er naar ja, andere oplossingen gekeken? Wordt er gezegd bijvoorbeeld, ja, maar we hebben minder duikers nodig... want zo vaak gebeurt het niet dat er iemand in het water komt... of honderden duizel, of dat soort dingen. Dus u zegt, van, er wordt niet geluisterd, maar misschien wordt er wel geluisterd... maar wordt er gewoon een ander antwoord op gegeven, wat u niet zint. Nou, het is zo dat het gaat hier om wat ik vind, maar wat de de werknemers eh, eh, vinden die in die situatie zitten, dat zij ervaring hebben hiermee en die zeggen bijvoorbeeld dat het inzetten van een oppervlakte team, hè, dat zijn mensen die vanuit de oppervlakte proberen mensen te redden, dat die niet de deskundigheid hebben om mensen te redden die onder water ja. zitten. En dat risico wordt wel degelijk genomen. En ik ik vind dat dat spelen met mensenlevens is. En gaat het nou om één of twee of drie mensen per jaar? Het doet er niet toe. Elk mensenleven telt, lijkt mij. Mevrouw bijvoorbeeld ja, een ja. tevredenheidsonderzoek. Hoe kunt u daarmee zorgen dat het dan wel geluisterd gaat worden... naar de mensen op de vloer? Nou ja, ik vind uh, zelf uh, zo'n meldpunt... Uh, op zich zijn, zijn meldpunten, is mijn ervaring, altijd erg goed... om uh, de vinger op de zere plek te leggen. Want mijn ervaring is ook dat meldpunten nooit vermelden... waar het wel goed gaat. Hè. Er zijn uh, natuurlijk in Nederland uh, op allerlei kazernes en de plaatsen... experimenten die... Uh, aantonen dat je, uh, dat, dat je goed dat, de, dat de van situatie tot situatie je de aanpak echt kan variëren. Dus dat je nou altijd en overal dezelfde sterkte moet hebben, dezelfde specialiteit in huis moet hebben. Uh, ja, dat is voor mij, uh, ik ben geen brandweerdeskundige. Maar je kan gewoon zien uit de experts of uit de experimenten in Nederland dat, dat er allerlei oplossingen zijn die misschien wel dezelfde, die op een andere manier wel tot de juiste tot dezelfde resultaten leiden. Kijk, ik vind vanuit de Kamer een signaal dat driekwart van de mensen uh, ontevreden is... en het gevoel heeft uh, dat de leiding te ver af zat van de werkvloer. Dat moet je serieus nemen. Dat is voor mij dan niet hetzelfde als dat alles bij de brandweer bij het oude moet blijven. Ik vind het goed dat er gekeken wordt naar andere oplossingen. Naar slimmere aanpak, betere samenwerking tussen uh, brandweerkorpsen uh, onderling. Hè. Niet iedereen hoeft op volle sterkte alles in huis te hebben... Nou, dat soort oplossingen. Daar kijken we naar. Uh, en, en ik zie ook dat er binnen de brandweer in Nederland echt ongelooflijk veel energie in dat type slimme werken wordt gestopt. En daar moeten we dus mee doen. Wij danken ja, u beiden voor. Goed reactie. Dat dat doorgaat. Mevrouw Wolbert en Bert de Haas van de FNV. Houdburgemeester Offermans van Meersen is uh, veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. We nou, hadden het al eerder over in deze uitzending. De rechter acht hem schuldig aan passieve ambtelijke omkoping. Hij heeft onder andere te maken met de zaak Jos van Rij... wat zich allemaal afspeelt in Roermond. U hoort Lars Geers van de NOS over wat dit nou allemaal inhoudt voor deze zaak.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 En hij heeft zich bovendien in een positie geplaatst waarin hij niet meer onbevangen en onafhankelijk ten opzichte van Van Rijk kon functioneren. Hij heeft bovendien het gerechtvaardigde vertrouwen van de samenleving in een zorgvuldige selectieprocedure voor het ambt van burgemeester geschaat. Aldus de rechtbank. Officier van justitie Jirko Patist is tevreden met het oordeel. Uh, ...de rechtbank zegt van dit onwenselijk gedrag uh, valt ook onder een strafbaar feit. En dat is, dat is een hele belangrijke conclusie van de, het vonnis van vandaag. En dat is ook direct het signaal wat de rechtbank afgeeft... ...en wat wij natuurlijk als Openbaar Ministerie voorgestaan hebben... ...dat wij dit, dit gedrag niet accepteren... ...en dat we dus mensen die zich schuldig maken aan dit gedrag ook zullen gaan vervolgen. Hij ziet dit als een waarschuwing voor alle bestuurders die solliciteren op een burgemeesterspost... Nou, ik denk dat dit een heel duidelijk signaal is voor al die mensen... die denken uh, makkelijk met dit soort uh, omstandigheden om te gaan... dat ze een heel groot risico lopen dat ze zich ook schuldig maken aan een strafbaar feit. De zaak tegen Offermans wordt ook wel gezien als een soort bijvangst in de zaak tegen Jos van Rij. U hoort nogmaals de officier van justitie en wat deze uitspraak betekent voor de zaak tegen Van Rij. Nou, de zaak Van Rij die is nog in onderzoek... Uh, het is natuurlijk duidelijk dat uh, die in deze zaak ook een rol speelt... en dat de rechtbank uh, ja, ook duidelijk aangegeven heeft vandaag... Uh, dat wat er gebeurd is, dat dat niet kan en valt onder een strafbaar feit. Dus het ligt in de reden dat ook in de zaak van Van Rij dit natuurlijk wel op de telastlegging komt. Maar het lijkt logisch dat dit ook een van de feiten is... waar meneer Van Rij voor vervolgd zal gaan worden. Die beslissing moet nog genomen worden. Uh, maar het is natuurlijk een signaal wat de rechtbank met name afgeeft... dat dit gedrag ook een strafbaar gedrag is. Trending Vandaag met Lammert de Bruin. Lammert, wat heb je voor ons meegenomen? Nou, het gaat vandaag weer over Badr -Hari. Gisteren werd er al even vreemd van opgekeken. Maar uh, vandaag zijn er heel veel mensen verbaasd over het feit... dat hij met iedereen op de foto gaat. Gisteren is de rechtszaak weer tegen hem begonnen. Uh, en uh, ja, hij gaat echt als een popster met iedereen op de foto. In de rechtbank en buiten de rechtbank. Vooral jonge meisjes hoorde ik. Ja, hij zette inderdaad op Facebook een filmpje... waarbij hij op de foto gaat uh, met een groep jonge meisjes. En uh, Mick van Wely uh, die twittert... Op de Foto met Badr-Hari, de Bader hari tour Holleder op een podium bij College Tour. Met Holleder op de foto, de boef als celeb. Slecht, vindt hij dat. Ja, de bekende Nederlandse boef. Precies, ja. Nou, en verder? Ver, verder? een opvallende tweet van hoofdredacteur Peter van der Meers... van de NRC. Uh, hij laat namelijk weten dat het artikel... de tien vragen over Syrië die je niet durfde te stellen... al 24 uur lang het best gelezen artikel van hun site is... Dus blijkbaar zijn er toch veel mensen die niet helemaal meer precies weten wat er nou precies aan de hand is in Syrië. Welke van de 85 groepen die eraan meedoen ja, nou voor wat staat? Het is best ingewikkeld en het is dus niet zo vreemd als je ergens afgehaakt bent volgens de krant. En ze hebben het allemaal op een rijtje gezet. Heel nuttig. Ja, heel nuttig artikel. Je kan het via onze site ook even lezen. Ook nuttig. Ja. En dan Edward Snowden, de voormalig CIA en NSE-medewerker... die heeft een speciale actie vanavond. Als je hem altijd al een vraag hebt willen stellen... dan kan dat vanavond via Twitter. Uh, vanaf 9 uur kun je hem tijdens een live chat alles vragen wat je wilt. Ik ben benieuwd of je er doorheen komt. Althans, ja, er zullen er heel veel worden, zijn. Ja. Ja. Ja, je kan inderdaad altijd je vraag stellen. Het is nog even afwachten of je ook beantwoord wordt. Dat gaat hij via zijn eigen Free Snowden website doen. Maar als je je vraag twittert met hashtag Ask Snowden, dan uh, komt er misschien geen wel kans. goed. Okay. Ja, nou, en dan werd er ontzettend veel uh, getwitterd over de wc's in Sochi. Ja. Ja. Ik, uh, hebben jullie de foto? Over? Ja, het zijn ja, ja, ja. een soort dubbel, dubbel of drie dubbel. Of in ieder geval heel gezellig. Ja, het is ja. gewoon ja. inderdaad een, een open hal met allemaal losse wc-potten zonder tussenschotjes uh, ertussen. Ja, uh, yeah, de BBC-correspondent Steve Rosenberg... die twitterde als eerste de foto. En uh, het zorgde voor... Uh ja, heel veel hilariteit onder de twitteraars. Ja, want want het is uh, ook niet de bedoeling dat er ooit nog tussen, uh, schotjes tussen komen. Blijkbaar niet. Nee. Het, het is echt af. En uh, het schijnt uh, toch uh, vrij normaal te zijn in Sochi zelf. Maar voor de Olympische sporters zal het nog wel even ik wensen. Ik denk dus. dat het ook nog <laughs> wel heel erg lastig wordt... als je toch ja. al zo bezig moet zijn met al je vertering en uh, je voedsel... en waar je dat laat. Precies, nou, nou, zeg, er wordt al ja. gegrapt. Uh, groepsplassen wordt een nieuw Olympisch onderdeel. Nou ja, je kan het allemaal... Kijk nog. wie er goud wint Ja, precies. En verder? Nou, verder, uh, dat werd net bekendgemaakt dat de paus internet een geschenk van God noemt. Nou, oh, ja, meestal is de katholieke kerk uh, niet helemaal uh, van de moderne ja, maar dingen. Deze faus, paus die zegt wel meer dingen die verbazingen. Inderdaad. Want, ja. Waarom is het een geschenk van nou, God? Hij gelooft dat het internet mensen verbindt. En dat schrijft hij op de website van het Vaticaan. Uh, hij zal de tekst die, die daar staat pas uitspreken op 1 juni. Dat is de dag van de communicatie. En hij zegt. Goede communicatie kan ons dichter bij elkaar brengen. Zorgt ervoor dat we elkaar beter leren kennen. En laat ons uiteindelijk uitgroeien tot een eenheid. Met klachten over het internet kunnen we dus ook bij de kerk terecht nemen. Ja, gewoon een brief schrijven naar de katholieke kerk. Oké. Okay. <laughs> Ik dacht dat allemaal goed. Is hij actief op Twitter eigenlijk? Uh, ja, hij uh, is, uh, ja, ja, doet hij er ook wat mee? Ja, het ja. zijn heel vaak Bijbelteksten en wat standaardteksten. Dus het is niet echt een persoonlijk. Twitter-account waar hij echt een verslag van de dag doet. Het regent weer doet. in Rome, Nee, dat toch zeker niet. En okay. we hebben nog één soapnieuwtje, Ja, uh, goede tijden, slechte tijden. Morgen is het zover. Dan vindt in Meerdijk het eerste homohuwelijk plaats in de Nederlandse soapgeschiedenis. Uh, Lucas en Minno, twee personages... die gaan dan met elkaar trouwen... en het feestje wordt opgeluisterd door de Backstreet Boys. Nou, niks bijzonders op zich zou je zeggen... maar buitenlandse media vinden het wel bijzonder. Die hebben het nieuwsbreed opgepikt. Um, en uh, op de Facebookpagina... van Goede Tijden, Slechte Tijden... daar vinden sommige mensen het ook wel heel bijzonder. Want die zijn het er niet zo mee eens. Die vinden het vies en die vinden het niet oh, horen. Ja? Twee homo's die trouwen... Maar er komen en, toch al lange homo's voor... ook in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, precies, he? maar trouwen is dan blijkbaar net een stap te ver. En dat maakt die discussie... Dan weer los. Dus er zijn inmiddels al meer dan 1700 reacties onder een foto van het huwelijk geplaatst. En een hele discussie gaat erover of het nou wel kan of niet kan. Maar goed dat het gebeurt. Dus. Ja, cool hoor. Van ja, de goede tijden. Eigenlijk wel. Absoluut. Waarom homo-emancipatie ook in Nederland nog steeds nodig is. Laat me het Dankjewel. Radio 1 vandaag met Jan Mom en Suzanne Bosman. Vandaag komt het Utrechtse steunpunt huiselijk geweld naar buiten... met cijfers over ouderenmishandeling. En die lijken zorgelijk, die cijfers. In 2013 kwamen er twee keer zoveel meldingen binnen als het jaar daarvoor. We praten erover met Marjolein Peil, teamleider van het steunpunt huiselijk geweld... in Utrecht. Goedemiddag, welkom in de serie. Het aantal telefoontjes over oude mishandeling is dus verdubbeld. Ja. Om welk getal gaat het? Um, vorig jaar werden wij in uh, 43 gevallen gebeld. Dus in 2012 was dat, moet ik eigenlijk zeggen. En in uh, 2013 was het 91 keer. Ja. Dus 91 gevallen van huiselijk geweld waar, bij ouderen waar wij over gebeld werden. Ja, en je kunt er denk ik van uitgaan dat als ze het melden, dat het dan wel heftig moet zijn. Absoluut. Ja. Wat zijn ja. het voor, voor incidenten? Um, nou, wij, hebben, wij, wij verdelen het onder in uh, lichamelijk geweld. Of verwaarlozing kan het zijn. Psychisch geweld. Nou, bij psychisch geweld moet je denken aan pesten, treiteren... uitschelden, kleineren en financiële uitbuiting bij ouderen. Ja. Door, u... door mensen die de ouderen helpen of door hulpflens, door familie? Of... Uh, heel vaak wat wij zien is eigenlijk een toename van... wat wij dan noemen overbelaste mantelzorgers. Dus dan gaat het over twee oude, oudere mensen die bij elkaar wonen. De een is zorgbehoevend. Het zij omdat uh, iemand uh, dement is geworden. Het zij omdat er uh, ja, zware ziektes zijn. De partner wil toch de, de, de andere partner verzorgen. En kan het dan eigenlijk niet meer aan. En, en de zorg wordt steeds zwaarder. En dat is niet zorg zomaar voor een uurtje. Nee, het is 24 uur per dag zorg... Door iemand die toch al kwetsbaar is, omdat hij zelf al oud is. En, uh, ja, maar, misschien... dat, maar dat leidt misschien tot irritatie, tot ruzie, maar ook ja, tot geweld? dat leidt tot geweld. Dan moet je denken aan, uh, we hadden laatst een, een, een, een casus van, een, uh, die werd bij ons gemeld door uh, fysiotherapeut en ergotherapie. Dus wij hebben heel veel meldingen ook van zorgverleners, die trekken aan de bel. Uh, van een mevrouw met diabetes en Parkinson. Die werd door haar man uh, verzorgd. Die man die wilde heel graag voor zijn vrouw zorgen... maar kon het eigenlijk niet aan. Dus die ging haar vastbinden, knijpen, slaan, duwen. Want mevrouw werkte niet mee, vond hij... En uh, die mevrouw werd dus gemeld met allerlei blauwe plekken en verwondingen. En wie, en wie pleegde dat telefoontje dan? Want... In dit geval uh, zijn het, waren het uh, de fysiotherapeut. Die mevrouw dus behandelde en uh, zag dat mevrouw blauwe plekken had. Op plekken ja, wat niet normaal was. Nee. Uh, het kan ook zijn dat uh, kinderen bijvoorbeeld uh, gaan bellen. En denken van nou het gaat niet goed met moeder. Of en die kunnen niet... zelf dan niks doen? Ja, kunnen of durven het niet. Uh, het is natuurlijk toch een heel beladen onderwerp. Vaak bellen ze dan voor advies. Uh, en in het gesprek uh, gaan we natuurlijk naar wat zijn de signalen, hoe is de situatie. En dan wordt in het gesprek duidelijk hoe ernstig het is. Denkt u dat Utrecht een uitzondering is in Nederland? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus dat dit misschien ook wel representatief ja. is voor wat er landelijk gebeurt. Ja, absoluut. Waar, waarom ja. denkt u dat? Nou, uh, wij hebben contact met alle steunpunten huiselijk geweld. En iedere stad of provincie is een steunpunt. Uh, de overheid heeft het ook al opgepikt. Er is op de televisie een uh, spotje te zien, hè. ook over ouderenmishandeling. Uh, en uh, eigenlijk bij alle steunpunten zie je hetzelfde. Dat dit probleem steeds meer op de kaart komt te staan. Ja, het komt meer op de kaart te staan. Er ja. zijn dus ook meer gevallen van ouderen mishandeling. Denkt u of wordt het meer gemeld het omdat meer gemeld. u meer uh, te vinden bent? Want ja. je gaat wel denken, want u zegt het zijn overbelaste mantelzorgers. We gaan natuurlijk naar een samenleving toe ja. waarin we veel meer moeten mantelzorgen. Ja. Maakt dat ja. u zorgen? Ja. Dat baart ons heel erg zorgen. We hebben ook uh, regelmatig contact bijvoorbeeld met organisaties voor mantelzorgers. En uh, ja, dat, uh, die, zijn, die zijn ook erg bezorgd daarover. De zorg uh, wordt toch minder. Er zijn minder mogelijkheden om ouderen overdag op te vangen. Minder snel wordt er hulp ingezet. Uh, ja, dat baart ons erg zorgen. En wat kun je doen als u die meldingen krijgt? Um, wat wij doen uh, is uh, met de mensen in gesprek gaan. Dus we gaan de uh, hulpverleners bellen die in zo'n gezin uh, uh, aanwezig zijn. Um, en uh, dan moet je denken aan uh, de thuishulp, de wijkverpleging, de huisarts. En we gaan de mensen zelf bellen. En uh, ons doel is eigenlijk om iedereen om tafel te krijgen. Om het probleem op tafel te krijgen. Want juist bij overbelaste mantelzorgers is het geen kwade opzet, maar is het onmacht. Maar er zijn nog andere gevallen. Want u zei, het gaat soms ook om financiële uitbuiting. Dat is dan ja. weer een heel ander verhaal. Hoe ja, moet verhaal? ik me dat voorstellen? Nou, ik zal, zal ik een voorbeeld geven? Uh, we hadden laatst een, een mevrouw, die was opgenomen in het ziekenhuis, had een, een, een, een hersenbloeding gehad. Dus uh, op een gegeven moment ging ze weer naar huis, werd gerevalideerd. Die mevrouw die was redelijk hulpbehoevend. De dochter was overgekomen uit Spanje om mevrouw te begeleiden. En eh, nou, toen ging het weer een beetje en toen is mevrouw eh, op een gegeven moment, is dochter weer weggegaan en heeft aan de buren gevraagd, willen jullie, willen jullie voor moeder boodschappen doen? Ze hadden daar een budget voor, nou zeg 500 euro, ik weet het niet precies. En eh, nou, toen bleek later in de, in de weken daarna dat die 500 euro helemaal niet naar de boodschappen voor mevrouw ging, maar in de zak van de buurman verdween. Ja. En mevrouw had niks. En mijn vrouw die, ja, en het werd ja. gesignaleerd door de thuiszorg. Die merkt ja. dat er heel weinig eten in de koelkast ja. was. En wat doe je dan in zo'n geval? Dan stuur je daar de politie op af? Ja, we hebben contact met de politie. We gaan natuurlijk eerst met euh, nou, degene die het meldt en de mevrouw. Euh, en het liefst willen we dan in dit geval dat mevrouw zelf aangifte gaat doen. Ja, ja want het is liefstal. Ja. En u zegt dus vooral openheid is belangrijk. Dus ook ja. als je daarmee te maken krijgt, ook ja. als ouderen... Ja. zorg dat je het aan anderen bekend maakt. Ja. Trek aan de bel, vraag advies. Je kunt bij een steunpunt. Kun je altijd ook anoniem bellen? En wat doet u? Want u zegt ja, we, we hebben waar we het net over hadden. De, de mantelzorg gaat toenemen. Daardoor krijg je meer kwetsbare situaties. Ja. Dat waar u zorgen do, doet. u daar verder nog iets mee? Nou, wij trekken aan de bel ja. bij de gemeente. We zijn in contact met allerlei organisaties. We proberen het probleem op de kaart te krijgen. Zowel bij de gemeente die ons financier is... als bij allerlei uh, uh, organisaties die ook hier werken. Ja. Ja. Ik wens u daar succes mee. Dank u wel. Ja, dank u wel voor uw ja. komst, mevrouw wel. Ja. Dit was Radio 1 Vandaag voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer vanaf twee uur... maar dan vanuit Café De Kroon in Amsterdam... aan het Rembrandtplein, waar u van harte welkom bent. Ja, en om kwart over zes. Eén vandaag op televisie natuurlijk, met onder meer het verhaal... over de spullen die gevangenen maakten in de DDR. Ziet u daar nog veel meer over. Die spullen die hier gewoon in de HEMA en in andere winkels lagen. Hier op Radio 1, zometeen Lara Rensen met het Radio 1 Journaal... na het nieuws met Evert Jong. Dit is Radio 1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 Er staat ruim 70 kilometer file. Redelijk normaal voor het tijdstip op een donderdagavond. De meeste files bij Rotterdam en Utrecht. Twee opvallende zaken. Een ongeluk op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Bij knooppunt Zaandam staat 4 kilometer. De rijstroken zijn dicht. Verkeer kan er alleen langs via de vluchtstrook. Bij Rotterdam staat een vrachtauto stil op de A16. Vanaf Rotterdam naar Breda bij de Van Brieden Vanaf knooppunt de Brechtseplein staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En er is hoor Willemijn Hubert met het weer. Het is bewolkt en ook nevelig en soms ook wat mistig. Vanuit het westen trekt er de komende uren een nieuw neerslaggebied over het land... waar we ook in de nacht nog mee te maken hebben. In het noordoosten en oosten kan er wat natte sneeuw vallen. Vanmiddag werden daar trouwens al de eerste vlokken gemeld. De temperatuur ligt vannacht in het noordoosten net iets onder het vriespunt... tegen een graad of vijf in het zuidwesten. De wind is overal zwak, behalve in het zuidwesten. Daar is het eerst nog matig tot vrij krachtig uit noordoostelijke richting. Morgen is het opnieuw een bewolkte en grijze dag. In het oosten kan er nog een spat regen vallen, maar verder verloopt de dag overal zo goed als droog. De middagtemperaturen liggen rond 7 graden in Zeeland en maar nipt boven het vriespunt in Groningen en omstreken. Er is weinig wind uit uiteenlopende richtingen en alleen in het zuidwesten gaat de zon af en toe schijnen. Zaterdag gaat het regenen en in het noordoosten en oosten is er dan opnieuw kans op natte sneeuw.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 Het was helaas onvermijdelijk. Zonder ingrijpen zou de SNS-bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. Uiteindelijk is dat een goede beslissing. Uh, nee, zeker geen spijt. Een goede beslissing, geen spijt, het kon niet anders. Dat zei minister Dijsselbloem na de nationalisatie van sns Real. De commissie Krijn ziet dat toch heel anders. Ja, maar dat is allemaal met de benefit of, of hindsight, hè? Ja, nee, natuurlijk. Maar toch, u gaat erover horen hier in het Radio 1 Journaal. En natuurlijk het laatste nieuws uit Oekraïne. Het LOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rense. Goedemiddag. De spanning is om te snijden in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, waar de oppositie de regering tot acht uur vanavond de tijd heeft gegeven om op haar eisen in te gaan. En die zijn: het ontbinden van de regering, vervroegde verkiezingen en het terugdraaien van de antidemonstratiewetten. De afgelopen dagen is het in Kiev tot keiharde confrontaties gekomen... tussen demonstranten en ordentroepen. Toch is premier Azarov gistermiddag gewoon afgereisd... naar het World Economic Forum in Davos... waar hij overigens koeltjes werd ontvangen. Azarov zei daar dat de oppositie dan wel zijn eisen kan hebben. De regering heeft ze ook. Er zijn een Oproepen tot protest, zoals nu gebeurt in Kiev, is ongrondwettelijk en het moet onmiddellijk stoppen. Aldus premier Azarov. Toch heeft de oppositie de demonstranten vandaag op het hart gedrukt zich koest te houden. Dit om de onderhandelingen, die waarschijnlijk ieder moment kunnen beginnen met de regering, niet te dwarsbomen. Ik heb met de oproeppolitie afgesproken dat er niets gebeurt tot de onderhandelingen zijn afgelopen. We willen vrede en geen confrontaties. En ik vraag aan een ieder van jullie om de mensen aan de frontlinie dit ook te vertellen. Al dus een van de oppositieleiders, Vitali Klitschko. Maar dat doet niets af aan onze eisen, benadrukt zijn collega oppositieleider yat nogmaals. president is de president moet de regering ontslaan en de wetten van de dictatuur terugdraaien. En als we dit voor elkaar krijgen, dan denk ik echt dat we deze crisis kunnen oplossen. Ik praat door over de situatie in met name Kiev met correspondent Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou. Geert, die onderhandelingen tussen de regering en de oppositie, zijn die al begonnen? Nou, die moeten uh, nu zo ongeveer beginnen. Ze zijn al een paar keer uitgesteld. Ze hadden eerst een uur of twee geleden al moeten beginnen. Maar telkens uh, uh, van de kant van Janukovic, van de kant van de president, uh, uh, kwam er iets tussen. Uh, maar tussen nu en een half uur zouden ze dus inderdaad uh, van start moeten gaan. Ondertussen lijken ze nog geen stap dichter bij elkaar gekomen. Er liggen duidelijke eisen op tafel, worden. het net van Katrien van de oppositie. Onder meer dat de huidige regering opstapt. Ook nieuwe verkiezingen komen. Zie jij dat gebeuren? Ja, dat gebeuren. Uh, nou, die, die nieuwe verkiezingen, dat denk ik niet. Er is geen enkel teken dat erop wijst dat uh, de, de zittende macht... de president uh, van zins is om de oppositie op dat punt uh, uh, haar zin te geven. Het enige wat hij doet is uh, verwijzen naar het parlement. Het parlement zou in theorie een motie van wantrouwen... tegen de regering kunnen aannemen. Maar dat het parlement wordt gecontroleerd door de partij van Janukovic, die heeft de meerderheid. Uh, en dat ja, zal dus waarschijnlijk ook uh, nergens toe leiden. In ieder geval, wat beide partijen wel willen... is een spoedzitting van het parlement om dan eventueel over zo'n motie te praten... en ook over het intrekken van die, uh, ja, die, die anti-demonstratiewetten... -anti die vorige week zijn aangenomen. En wat merk je van het bestand? Hoe is de situatie nu in en om het onafhankelijkheidsplein? Houden de mensen zich inderdaad rustig, zoals de oppositieleiders hen vroegen? Ja, het is de hele dag eigenlijk al betrekkelijk rustig. Uh, je moet je wel voorstellen dat dat onafhankelijkheidsplein... daar is dus een soort permanente demonstratie aan de gang. Eigenlijk al, al bijna twee maanden lang. Daar is ook de hele afgelopen nacht waren er duizenden mensen. Die hebben daarbij min 10 graden dus gestaan. Uh, en die rellen die je steeds op televisie ook ziet... die, die, die zijn één straat verder in feite. Uh, een paar honderd meter van dat plein af. Dat is maar een heel klein gebied van pakweg 100 bij 200 meter. Uh, en daar is het inderdaad rustig sinds die oproep van de oppositie. Er waren brandende barrières. Die zijn geblust uh, en men heeft uh, elkaar beloofd in ieder geval nog uh, pakker een uur of twee vanaf nu, zolang die onderhandelingen gaande zijn, uh, zich te houden. Ja, maar goed, dat uh, uur van acht komt steeds dichterbij. Wat zal er gaan gebeuren als de eisen van de oppositie dan niet zijn ingewilligd? Kan je dat voorspellen? Lijkt me lastig natuurlijk. Maar... Ja, er valt heel weinig over te zeggen. Kijk, gisteravond uh, zei een van die uh, oppositieleiders... die we net ook hoorden, Jetsenjoek... Uh, van als, als binnen 24 uur Janukovic niet uh, een beetje toegeeft aan onze eisen... dan uh, zullen wij, dus de oppositieleiders, voorop lopen... en krijgen we een kogel in de kop. Dan krijgen we een kogel in de kop. Maar ja, je kunt je daar weinig bij, weinig bij voorstellen. Gaan ze dan aan het hoofd van een demonstratie lopen? Waar gaan ze dan naartoe? Die worden natuurlijk tegengehouden door de politie. Gaan ze dan meevechten? Uh, dus dat lijkt meer een, uh, ja, een, een act van van uh, bravoer, dan dat er werkelijk een plan achter zit. Uh, maar uh, wat je nu wel ziet, is dat het, uh, het verzet, die protesten... zich verplaatsen ook naar andere steden. In Lwov, in Rovno, bijvoorbeeld twee kleinere steden in de provincie. Daar zijn uh, de stadhuizen bezet vanmiddag. En het kan heel goed zijn dat als de frustratie zo groot wordt in Kiev... dat, dat het zich zal verspreiden. En dat is natuurlijk uh, uh, slecht nieuws voor Janukovic. Ja, denk jij dat Janukovic uiteindelijk naar een middel grijpt... zoals bijvoorbeeld het uitroepen van de noodtoestand? Uh, dat, dat, daar is veel over gespeculeerd. Uh, en de afgelopen dagen zag je natuurlijk tekenen... die een beetje die kant op gingen. Die, die grote politieaanwezigheid. Ook die wetten die zijn aangenomen. Die, die de regering veel armslag geven in die richting. Uh, maar ik moet zeggen dat de premier uh, Azarov... die we net ook hoorden... die heeft uh, vandaag nog weer laten weten... dat wat hem betreft de situatie in Kiev... in de hoofdstad onder controle is. Dat het leven zijn gewone gang gaat. Dat het ja, geografisch maar een heel beperkt gebied is... waar die onrust is. En dat ook het land normaal vindt... Als je dat zo hoort uit de, woorden, uit de mond van de regeringsleider, dan mag je daar het haast op maken dat er geen plannen zijn om een noodtoestand uit te roepen. Dankjewel. Geert Groot, Koerkamp vanuit Moskou. We praten het is tot zes uur, het NOS Radio 1 -journaal met Straks Lara verder Rensen. Over de situatie in Kiev. Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank hadden eerder moeten ingrijpen bij SNS Reaal, onder een groter verhaal van vandaag, dat vindt de commissie die de nationalisatie onderzocht. De bank wilde in 2006 snel groeien. De verzekeringsstak werd uitgebreid en daarbij stapte SNS ook nog eens in het vastgoed. Het werd een slok op die zichzelf overat. Toezichthouders hadden moeten zien dat de bank daardoor in de problemen zou komen... zegt de commissievoorzitter Jan Vreins. Een toezichthouders kunnen zeggen, oké, okay, je mag die vastgoedlening doen... maar dan moet je extra buffers hebben, dan mag je andere dingen niet doen. De combinatie toestaan is, is ja, naar, naar onze mening, was dat een, een, een, een verkeerde beslissing. Ook minister Dijsselbloem vindt dat er eerder ingegrepen had moeten worden... zegt Peter Blok. Ze hadden meer kunnen doen en ook meer moeten doen. Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank. Want bij SNS Reaal ging het al lang niet goed. Minister Dijsselbloem is niet geschrokken van de kritiek op zijn voorgangers Wouter Bos en Jan Kees de Jager. En op Centrale Bank president Nout Ik ben er niet van geschrokken, omdat een deel van de kritiek ook gewoon herkend wordt. We weten dat er ook dingen niet goed zijn gegaan in het verleden. Natuurlijk de eerste plaats binnen het bedrijf zelf, maar ook bij de toezichthouder vanuit de overheid. Kansen zijn blijven liggen. Bijvoorbeeld bij het verlenen van de staatssteun, toen er ook doorgepakt had kunnen worden in 2008. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook blij dat de commissie gewoon de beslissing... en de onderbouwing daarvan uh, om SNS te nationaliseren uh, wel ondersteunt. Door eerder in te grijpen was de schade mogelijk kleiner geweest. Maar dat is helemaal niet zeker, zegt Dijsselbloem. Dat is moeilijk te zeggen. Het bedrijf zat complex in elkaar. Dus ook als er in 2008 was opgetreden, dan nog had de bank en de verzekeraar... Uh, ontvlecht moeten worden met alle risico's van dien. Uh, ook dan waren er grote kapitaalstekorten uh, naar voren gekomen. Maar het was ongetwijfeld anders verlopen. Anders. Het ministerie en de Nederlandse Bank... hadden SNS beter in de gaten moeten houden, vinden de onderzoekers. Het heeft ook te maken met de afstemming tussen DNB en financiën... en de rolverdeling. Uh, nu zouden we dat heel anders doen. Dus financiën is daar... Nu zeer alert en actief in. Als er steun wordt verleend, dan treden we ook op. Uh, en dan zorgen we ook dat het bedrijf op orde wordt gebracht. Uh, dat is toen niet gebeurd. De afspraken tussen het ministerie en de Nederlandse Bank waren op dat moment niet duidelijk. Ja, het is langs twee lijnen is het wel in gang gezet, maar het, is, het heeft niet tot resultaten geleid. Er is een, wel een commissaris daar benoemd namens de regering, maar die heeft niet de bevoegdheden, de macht om in zijn eentje daarop door te grijpen. En het tweede was dat de DNB en financiën... Uh, niet helder hebben gemaakt wie welke ingreep zou doen. Dus het zat ook in de afstemming tussen die twee uh, partijen. Bij nieuwe problemen bij Nederlandse banken gaat het allemaal anders. Dan moeten eerste beleggers daarvoor bloeden. We hebben nu een Europese bankenunie met vergaande regels van bil in. En dat betekent dat beleggers in de toekomst de rekening gaan betalen... Dat kunnen we nog steeds nationaliseren. Maar de rekening zal echt op een andere manier worden betaald in de toekomst. En dat zei onze minister van Financiën Dijsselbloem. Om half zes zo dadelijk dus praat ik met Jan Vrijnse van de commissie die het onderzoek deed. Het de tegenvallen de cijfers over de werkgelegenheid vandaag. Maar er zijn ook nieuwe banen zoals deze. Ja, dit zijn kunststoffen, metalen als koper, ijzer, aluminium. Nou, u hoort zo bij welk beroep dit hoort. Maar ik neem u eerst mee naar iets anders. Het is niet het geluid vanuit de Oekraïne. Dit soort demonstraties en ergen, daarop moet de politie zich voorbereiden... in verband met de grootste internationale top die ooit in ons land is gehouden. In Den Haag. Het gaat om de nucleaire Security Summit op 24 en 25 maart. 58 wereldleiders zullen daarbij zijn, waaronder de Amerikaanse president Obama. Maar ook de radicale demonstranten worden verwacht. En daarom traint de politie vandaag op de Veluwe. Ik heb contact met Robert Bas, die weet er alles van, volgt dit verhaal. Robert, waar traint de politie vooral op ter voorbereiding van de top?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 Nou, men verwacht met name linkse demonstranten uit Duitsland en uit Italië. Je hebt je misschien in het verleden wel de beelden, kun je, je wel herinneren... die enorme tops die bijvoorbeeld in Genua zijn geweest... de Rellen in Hamburg recentelijk, de jaarlijkse Rellen in Berlijn. Die demonstranten, die worden wel genoemd het zwarte blok... dat zijn linkse demonstranten die in het zwart gekleed... in hele grote hoeveelheden op de politie afkomen, dus geweld niet schuwen. Nou, in Nederland zijn we daar eigenlijk niet ervaren mee... en daarom worden die mobiele eenheid teams, die pelotons, worden getraind deze weken. Weten ze dat ze komen? Hebben ze... Komst aangekondigd? Nou, dat gerucht gaat al een poosje in, in een inlichtingendienstwereld, want het is een van de scenario's waar rekening mee wordt gehouden. Uh, in Nederland is extreem links niet heel erg goed georganiseerd op dit moment, maar er is wel geconstateerd dat er contacten zijn met een internationale geestverwant en de vrees is het met name nog. En, uh, nou ja, we hebben ook geconstateerd bijvoorbeeld dat onder a, a, politiemensen in Den Haag op dit moment al pamfletten worden verspreid met foto's van mogelijke demonstranten, met name uit Duitsland, met de waarschuwing: van, Pas op, zij wonen maar op Maai 4. Vier uur rijden van Nederland. Hmm, ja, maar ik neem toch aan dat er uh, flinke beveiliging zal zijn. Uh op de plekken waar vergaderd gaat worden in Den Haag. Waar houden ze dan rekening mee? Nou, Dit is de grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland. Behalve 22 pelotons ermee uit het hele land... zijn ook heel veel andere mensen ingezet. Alle verloven bij politie, justitie en inlichtingdiensten zijn ingetrokken. De, de top zal plaatsvinden in het World Forum in Den Haag. En daaromheen wordt een soort veiligheidsregio gecreëerd. Een veiligheidszone waar geen demonstrant mag komen. Waar als je daar niets te zoeken hebt, dat je niet in de buurt mag komen. Nou, Dat gaan ze proberen af te grendelen toestanden zoals in het verleden bij internationale tops bijvoorbeeld, wat we hebben gezien in Italië, die zullen ze proberen te voorkomen in Den Haag. Ja, maar nogmaals, waar houden ze rekening mee ten opzichte van die demonstranten? Wat, waar zijn ze bang voor dat er gaat gebeuren? Ja, de vrees die er is is dat er echt honderden, zo niet duizenden demonstranten uit heel Europa naar Den Haag komen. En dan met name uit de, wat, laten we zeggen, de extreem linkse hoek. Er zijn veel thema's die spelen op dit moment voor deze groepen. Je kent de economische crisis, de strijd tegen het kapitalisme. Ja, je moet je denken, alle belangrijke wereldleiders zijn... op dat moment in Den Haag. En inderdaad, Duitsland is niet heel ver rijden vanaf Nederland. Nu, nu wordt het dus op de Veluwe getraind. Je zei het al. Waar, waar is dat enige idee? Nou, het is op een defensieterrein. Uh, we hebben gevraagd natuurlijk of we daarbij mogen zijn. Nou, we mogen een klein stukje voorzien uh, als journalisten. Maar het grootste deel van de oefening is gewoon geheim. Achter, nou ja, achter de grote hekken uh, waar we niet bij mogen zijn. En dat is omdat wij uh, met behulp van de Duitse politie... die natuurlijk heel veel ervaring heeft met deze uh, actievoerders... getraind gaat worden op nieuwe technieken. En wat die nieuwe technieken zijn, dat zullen we waarschijnlijk pas in maart zien. Oké, okay. Robert Bas, dank je wel. Door naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks weet waar het vast staat. Kees. Dag Lara, staan 27 files, 85 kilometer. Normaal voor het tijdstip en de dag. Uh, Probleem op de A58, Tilburg-Eindhoven. Richting Eindhoven staat er 4 kilometer tussen Moergestel en Oorschot. Heeft te maken met een ongeluk. Uh, de rijbaan is dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. De werkloosheid is weer gestegen. heeft het uh, gehoord vandaag. 668.000 mensen zitten zonder baan. Maar er is hoop, want er zijn ook beroepen waar de vraag zo groot is dat er bijna niet aan kan worden voldaan. Bert van Sloten dook met trendwatcher Bas van de Haatert... in de wereld van de nieuwe banen en komt tot een top 5. Op nummer 5, een nieuw beroep dat nog bijna niet er is... de uh, city miners. Ja, dit zijn kunststoffen, uh, metalen als koper, ijzer, uh, aluminium. City miners zijn de mensen die uit waardevolle producten... zoals telefoons en uh, iPads en dat soort dingen... de uh, dure materialen halen. Daar zitten heel veel zogenaamde grond metalen in, die nu heel, uh, voor heel veel moeite uit, uit uh, Afrikaanse mijnen worden gehaald, um, terwijl wij ze vervolgens na twee jaar allemaal weggooien als onze mobiel er is. Die halen ze eruit om vervolgens weer her te gebruiken in de nieuwe telefoons. Een mobieltje uh, is een heel bijzonder product natuurlijk. Daar zit naast uh, koper en kunststof ook nog edelmetalen in. Dat is een heel hoogwaardig product. En uh, ja, we proberen al die metalen en uh, stoffen eruit te halen. Op vier. Op vier um, zijn het de reparateurs. kan gewoon gerepareerd worden. Tegenwoordig worden er ook tabbers gerepareerd. We zien een enorme uh, markt voor mensen die willen dat hun product gewoon gemaakt wordt. Niet meer alles wegwerpen. En wat is nou het mooie aan de reparateurs? Um, de combinatie met 3D-printing. Nu kunnen, zijn de meeste mensen niet zo handig dat ze zo'n ding 3D kunnen namaken. En daarom wordt dat een apart beroep. Op drie. Our job is really using information technology... To data into information that can be used to do something: some event mitigation fix Op drie, de data analyst of de big data analyst. Er is een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Daar moeten we een vorm aan geven. Orderscheppen in de nulletjes en eentjes, orderscheppen in de financiële chaos. Maar ook orderscheppen in ons handelen. Op twee. een beroep wat er al is en wat ongetwijfeld over vijf jaar weer weg is, uh, de Zumba-instructeur. Zumba is muziek en sport en wat de volgende trend zal zijn, ik heb geen idee. Op één, uh, ik ben iPhone developer. Ik doe dat nou een, uh, een jaar of drie. Ja, en in die drie jaar zie je gewoon dat er steeds meer vraag vanuit het bedrijfsleven komt naar mobiele apps. Het is gewoon uh, ja, enorm booming. Uh. Op één is een beroep wat uh, enorm is toegenomen de laatste vijf jaar... en ik denk nog veel gaat groeien, de app developer. We gebruiken meer en meer smartphones, we hebben ze meer, we doen er steeds meer mee. Vijf jaar geleden was nog bijna niemand die een uh, uh, applicatie kon schrijven... voor jouw iPhone of jouw Android. Nu is het uh, een enorm beroep al en dat zal alleen maar toenemen. Nou, Bert en Bas hebben ook een top 5 van banen samengesteld. Die zullen uitsterven. Die hoort u straks na half zes. They say an end can be a start. Feels like a barbarie. is still alive. It's like a bad day in never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better to accept that. the things in my life I can't control. They say love are nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many days I've had to fall.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 Make my love.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 Help mij even herinneren. Dan gaan we wat leuks doen. If I Ever Feel Better van Phoenix. Een bandje uit Versailles uit Frankrijk. Het NOS Radio Journal Journaal Overzicht. Femke Wolthuis komt gewoon uit Hilversum. Ja. Vertel, wat heb je? Nou, het is een beetje de dag van de opmerkelijke kandidaturen vandaag. Frits van Brugge die volgt hoogstwaarschijnlijk Guido van Woerkom op... als baas van de ANWB. En eh, ex-NOS-correspondent en ex-collega Paul Sneijder... staat op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Europese verkiezingen. Nou, Harnie van Leeuwen staat als lijstduwer dan weer op de CDA-lijst... in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. Haar leeftijd? 88, dat deert haar niet. Want de enige manier om iets te bereiken in haar aandachtsgebied, namelijk zorg... is door van je te laten horen. Dat zegt ze op de site van een congres over zorg. Hoe ik daar op een goede manier tussenkom... door mijn mond open te doen. Door als ouderen me te laten gelden. Het gaat niet goed met Jutsin Bieber. Hij is nou weer opgepakt voor straatracen... met een flinke slok op en waarschijnlijk ook marihuana. Op de site TMZ zijn beelden te zien van de arrestatie. Het is Het is Kom met manier Oh my god, gaat Oh my god, please, please. Oh my god, Justin got just pulled over. over. Justin got pulled oh over, my god. Justin got pulled over. <laughs> we hebben trouwens geen reden gevonden om iets te draaien van Justin Bieber. Dat vonden we niet nodig. Trending topic op Twitter, Manchester United. Dat wil zeggen een dronken fan van die club die het alarmnummer, 999, belt. En een gesprek met Sir Alex Ferguson eist. Hello, you're free to the police, how can I help? Yeah, could I speak to Sir Alex Ferguson, please? Uh, not by a please. 999 line, I'm afraid, no. Uh so Alex, but the, the result is all wrong. They had extra time and, and it was a total Otter load of rubbish. Ja, hij was even vergeten dat Ferguson al drie kwart jaar geen leiding meer geeft. Dus uh, ja. <laughs> <De> <laughs> morgen van 7 tot 8. Manjaren. Met Marian Eppel over Foodlingo Bijbel. Het beste recept voor Blini's. En hoe voorkom je dat Bearnaise schrift? Lieve Jona geeft raad. Luister naar Manjade. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ontdek meer op rabobank.nl/samenbankier. Samen sterker. Rabobank. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl/easy.